Matthäus 15, vers 13 tot en met 16. Als je het hebt, kun je met me alsjeblieft opstaan, dan gaan we het lezen. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zou het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.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 Dank u wel vader, spreekt tot ons vandaag in de naam van Jezus. Geef drie mensen een high five en zeg ze strooien en schijnen, strooien en schijnen, strooien en schijnen, strooien en schijnen. Jullie kunnen plaatsnemen. Strooien en schijnen. We zijn hier... Jezus heeft al hier een paar dingen uitgelegd. Hij heeft al een paar zalige sprekingen um, gesproken...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 En zo gaat hij verder en hij spreekt enkele zaligsprekingen uit. En vervolgens in vers 13 switcht hij naar heel iets anders. En hij spreekt tot zijn uh, luisteraars die er daar waren. Het waren zijn discipelen en andere mensen dat hij heeft genezen. Hij heeft al een menigte bij zich dat hem zit te volgen. En hij gaat zitten op een berg en hij spreekt tot hen. En hij zegt tegen hen, u bent het zout... Daarna zegt hij, jullie, jullie zijn licht, het licht, u bent het licht van de wereld. En wanneer we deze tekst lezen, dan weten we dat we te maken hebben met het doel van een christen. Wat, wat is het doel van jou als persoon, wat is mijn doel in het leven als een christen? Wat is de functie dat ik, dat ik behoor uit te oefenen wanneer ik een christen ben? Als er, iets is dat, als er iets is dat afschuwelijk is, dan is het wanneer we een leven leiden zonder doel. Ik ken een heleboel mensen die leven leiden zonder doel. Misschien ben je hier vandaag en leef je een leven zonder doel. En als er iets afschuwelijk is om te doen, is om een leven te leiden zonder doel. Vele van ons zijn op zoek naar een doel. Vele in de wereld zoeken naar een doel en vinden doelen in verschillende Plekken in verschillende functies, in een carrière. Heel veel mensen vinden hun doel in hun carrière, in hun baan. Ja, dat is mijn doel, dat is mijn doel, dat is mijn doel. En dan gaan ze met pensioen, raken ze depressief, zijn ze eenzaam. Want hun doel zat bij hun baan en nu hebben ze geen baan meer, nu hebben ze geen identiteit meer en kunnen ze niet vooruit gaan, want ze zitten vast, ze zaten vast aan hun doel dat veel lager is dan de doel dat God voor ons wilt. God heeft een doel voor mij. God heeft een doel voor jou. Zeg samen met mij, God heeft een doel voor mij. Ja, voor jou, hè. Dus niet voor jou, maar... God heeft een doel voor mij. Juist. Yes. Als je dat vandaag nog niet wist, dan weet je het niet. God heeft een doel voor mij. En als er iets is dat afschuwelijk is... dan is het om een leven te leiden... Zonder doel, want wanneer je een leven leidt zonder doel, dan is alles je doel. Wanneer je niet weet waar je naartoe gaat, overal waar je terechtkomt, is je doel, is je bestemming. Alles begint je doel te worden wanneer je een doelloos leven begint te leven. Ik vraag me af of jullie dit ooit hebben meegemaakt toen ik op school zat. In de middelbare school herinner ik mij een keertje dat ik een toets had. Hoeveel houden van toetsen? Ik dacht ik al, ik krijg niks te horen. Um, ik had een toets en wat blijkt, ik kwam aan op school en ik was klaar voor mijn toets, want ik heb geleerd. Niet dat ik, een, een, niet, niet dat ik heel veel ging leren en zo maar Less minute ging ik leren. Ik zat te leren, ik heb alles geleerd. Ik kom aan op school, het is tijd voor de toets. En wat blijkt, de toets gaat niet over hetgeen wat ik heb geleerd. Ik had het verkeerd begrepen. Ik heb heel iets anders zitten leren. En de toets ging over heel iets anders. En de stof dat ik had geleerd was niet het stof, het stof dat getoetst zou worden. Het was een andere stof. En ik had het niet goed opgeschreven. En ik kwam aan op school. En het was tijd voor een toets. En natuurlijk heb ik het niet gehaald. Omdat, ik, omdat hetgeen waar ik mijn tijd in heb geïnvesteerd niet hetgeen was wat werd getoetst. En ik vraag me af of dit niet iets is dat velen van ons meemaken in het leven. Dat wij ons tijd, ons energie, ons zijn, ons, ons wezen um, inzetten om iets te behalen. Om iets in iets te slagen waar wij eigenlijk niet in horen te slagen. Dat wij, een doel, dat wij doelen stellen in het leven... En we zeggen van ik ga dit behalen, ik ga dit behalen. En je hebt het behaald en je hebt een tien. Maar het was nooit het doel dat je hoorde te zetten voor je leven. Begrijpen we dit? Het ergste wat je kunt meemaken is wanneer je oud bent. En je, en je ligt op bed, je kan niet meer staan. Je kan niet, niet meer doen wat je wilde doen. En je bent oud, tijd is gegaan, tijd is voorbij. Jullie weten dat ik hou ervan om te praten over tijd. Tijd gaat snel voorbij. Voor je het weet is het over. En je komt aan het einde van je leven en het ergste wat je, wat je kunt zeggen is, ik heb niet gehaald wat ik wilde halen. Ik heb heel veel gedaan. Velen van, van ons kunnen zeggen van, ik heb veel gedaan. Want dat kan ook. Ik, je kan heel veel doen, want toen ik ging leren voor mijn toets, had ik goed geleerd. Ik heb heel veel geleerd. Maar ik had heel veel geleerd, ik had heel veel gedaan, maar ik kwam... En ik deed de toets, maar de toets ging helemaal over iets anders. En velen van ons leven een leven waarbij wij heel veel doen. Je bent druk, je, je hebt heel veel te doen. Je bent veel aan het doen. Maar kan het zijn dat we bezig zijn om te leren of bezig zijn om te leven in een leven... dat wij niet bestemd zijn om te leven? Kan het zijn dat God een doel heeft voor ons leven dat wij niet... Leven, dat wij niet achterna gaan. Kan het zijn dat wij doelen zitten op te stellen in ons leven, dat niet de doelen zijn dat God heeft voor ons leven? Kan het zijn, kan het zijn. Ik had heel veel gedaan, maar ik had het niet behaald omdat mijn energie, mijn tijd en mijn zijn en mijn, mijn gedachtes gingen naar een stof waar ik niet in hoorde te focussen. En daarom is mijn eerste vraag, ik heb drie vragen voor jou vandaag. Het is een korte preek. Ik wil niet, vandaag niet, niet lang preken. Het is een korte preek, maar dat zeg ik vaker. Dus we kijken of het ook kort wordt. Uh, mijn eerste vraag voor jou vandaag is, wie bepaalt jouw doel? Dat is heel belangrijk. Wie, wie bepaalt jouw doel? Wie is degene dat jouw doel in het leven bepaalt? Wie is degene die jouw stof. Bepaalt zoals het bij mij was gebeurd. Wie bepaalt wat de reden is dat jij vandaag bent. Dat jij vandaag hier bent. Want wij leven in een, in een wereld. Waarin wij overrompeld worden. Waarin wij overspoeld worden met doelen. Om dingen te behalen waarbij we denken van. Hé hey, dat is het. Als ik die 1.0.1.000. No, no, no, Punt, no, no, no, Zes keer nullen, laat me zo zeggen. Zes nullen. Als ik die 1,6 nullen haal, die 1 miljoen dollar, als ik die 1 miljoen haal, dan heb ik mijn doel behaald. Als ik rijker ben in het leven, als ik rijk ben, dan heb ik het doel behaald van mijn leven. En we, we, we streven naar nummers en we streven naar dingen op zoek naar ons doel. Als ik dat haal, dan ben ik gelukkig. Als ik dat haal, dan ben ik wat, wat, wat ik bestemd ben om te zijn. En velen van ons stellen onze eigen doelen op. We stellen onze vijf jaar plannen op, onze tien jaar plannen. Wie heeft een vijf jaar plan voor zijn leven? Geweldig, geweldig. Vijf jaar plan. Over vijf jaar wil ik hier, hier en daar zijn. Over tien jaar wil ik hier, hier en daar zijn. En dan gebeurt er iets... en dan raakt je hele leven ondersteboven. Vijf jaar, tien jaar plan... en dan belandt je man of je vrouw in het ziekenhuis. En dan is de plan heel anders dan hetgeen wat je had gedacht. Vijf en tien jaar plan... En één jaar verder en het hele, de hele, het hele spel, de hele game, alles is omgedraaid. Simpelweg omdat wij doelen hebben gesteld, maar we weten niet wat voor ons ligt. We weten niet wat de, wat, wat de toekomst voor ons klaar heeft. En het is leuk, het is goed, het is geweldig om je vijf jaren plan te stellen. Dat is iets wat ik jou aanraad om te doen zie dat ik vandaag zeg dat je het niet behoort te doen. Ga ervoor. Zet je vijf jaar plan. Vijf jaren, drie kinderen, twee huizen. Uh, wat nog meer? Drie diploma's, vier diploma's. Ik weet niet wat je allemaal wilt stellen. Ga ervoor. Ga ervoor. Maar ik vraag me af of wij ook stoppen. Hè, dat we ook stoppen om na te vragen: van um, maar wat zegt de ontwerper van mijn leven over het doel? Van mijn leven. Want het doel... van mijn leven... hoort eigenlijk bepaald te worden... door de ontwerper... van mijn leven. En we leven in een maatschappij waarbij iedereen denkt van... ik ben de baas over eigen leven... en alles. Je kan, we, we doen alsof we de baas zijn over alles... en alles draait om mij, ikke, ikke, ikke. Maar... de maker... van deze stand is de enige persoon die kan bepalen waarvoor de stand is. Deze stand is niet om op te zitten. Als ik hierop ga zitten, dan moet ik zometeen naar het ziekenhuis. Want ik wil hem gaan gebruiken voor iets... waar hij niet voor is gemaakt om gebruikt te worden. En God als onze schepper... die bepaalt alleen en kan alleen bepalen wat ons doel is... In het leven. Alleen hij kan bepalen wat de doelen zijn die wij behoren te behalen in het leven. Hij alleen kan bepalen waarvoor wij zijn gemaakt. En vele van ons zitten vast op een plek waar wij niet behoren te zijn. Simpelweg omdat wij iets willen zijn wat wij niet geroepen zijn om te zijn. Even een voorbeeld. Ik weet niet of de piano aan kan. Even kijken. Kunnen jullie de piano aan doen? Ja, yes, aan. Stel je voor, stel je voor, mijn prachtige vrouw, die speelt piano. Hoe kom ik hier? Oh. Stel je voor, mijn prachtige vrouw, ze speelt piano, hè? Ze speelt piano, maar ze ziet Quincy spelen. Hoeveel houden we van hoe Quincy speelt? Hij speelt goed, hè? Ja, yeah, hij speelt goed. Maar wat als hij hem ziet. En zij denkt bij zichzelf... laat mij spelen zoals hij het doet. Laat mij doen zoals hij het doet. En dan begint zij. Dat is best wel leuk. En ze begint te spelen... op een manier waarvoor dit niet bestemd is om te spelen. En velen van ons leven een leven. En we leven ander mensen, andermans leven... simpelweg omdat wij gefocust zijn. En we willen zijn zoals anderen zijn. We willen doelen bereiken dat anderen bereiken. We willen hetzelfde eruit zien zoals Kinsey het doet. Zoals hij het doet. Zoals hij of zij het doet. En we willen op die manier alles aanpakken. Terwijl God gewoon zegt van... luister, ik wil gewoon dat je speelt... Op de manier waarop ik jou heb geschapen om te spelen. En zo. Oh, wat is dit? En zo kunnen wij leven binnen onze doel. Ons doel. Wie kan mijn doel bepalen in het leven? Mijn schepper alleen. Alleen hij kan bepalen. Wat mijn doel is in het leven. En Coloscentes zegt ons dat Jezus de schepper is van alles. Colossa zegt ons. Wat do, want door Hem, door Jezus, is alles geschapen dat er is. Het zichtbare en het onzichtbare. Mijn leven en jouw leven. En alleen Jezus kan bepalen wat het doel is van mijn leven. Volg jullie mij. Zijn jullie met me? Yes?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 En Jezus komt en zegt tot zijn discipelen, zegt tot de mensen die bij hem zijn. En hij zegt ze twee heel belangrijke dingen. Hij zegt: "Jullie zijn het zout van de wereld. Het zout van de aarde." En de volgende vers, of de, ja, de volgende vers. "En jullie zijn, u bent het licht van de wereld." Dus Jezus geeft ons hier een doel. Hij geeft mij, hij geeft jou een doel. Voor het leven. Je bent, wat ben je? Zout en licht. Heel veel mensen vinden zichzelf suiker, maar je bent geen suiker. Je bent zout. Je bent geen suiker. Je bent zout en je bent... En Jezus geeft ons hier een doel. Hij geeft ons ons doel. Als je nooit wist wat je doel was in het leven... dan kan ik jou vandaag vertellen wat je doel is. Jouw doel is zout zijn en licht zijn. Oké, okay, amen. Ik ga naar huis. <laughs> Jouw doel is zout zijn, zegt Jezus... en licht zijn. En hetgene dat deze beide, beide objecten, beide dingen verbindt... is het feit dat ze allebei gaan en effect hebben... Op iets anders. Begrijp me heel goed. Zout is geweldig op vlees. Zout is geweldig op iets anders om te eten. Zout wordt gebruikt voor iets anders. Licht is geweldig om te zien. Maar ik ga niet, ik ga niet naar licht blijven kijken. Niemand gaat zitten, een stoel zetten, laten we naar dit licht blijven kijken. Niemand gaat zitten en blijven kijken, oh nu ben ik een beetje blind geworden, en gaat blijven kijken naar het licht. Niemand gaat zitten, zet een bord en zet een hele berg zout en gaat zo happen. Zowel zout, zowel licht hebben effect op wat ze aanraken. We hebben effect op hetgeen licht, op wat hij schijnt. Zout op waar hij op terecht komt En Jezus zegt tegen ons. Wij zijn zout en wij zijn licht. En daarom is mijn tweede vraag voor jou vandaag. Wat voor effect heb jij om je heen? Wat voor effect heb jij in je leven? Hebben we überhaupt wel een effect op ons omge in onze omgeving? Want we zijn gered. Want heel veel van ons um, zitten vast. Of heel, heel veel van ons zijn tevreden met ik ben gered. Hoe we zijn gered? Hoe hebben Jezus aangenomen in haar hart? Je, okay. Je bent blij, ik ben gered. Salvo. Ik ben gered. Heel veel zijn blij, ik ben gered. Oké, okay, klaar nog de rest, de, rest, de andere 40 jaar van mijn leven gewoon elke zondag naar de kerk komen. Ik ben gewoon gered. Maar Christus heeft ons niet alleen geroepen om gered te zijn. Hij heeft ons geroepen om ook een effect te hebben op onze omgeving. Hij heeft ons ook geroepen om een invloed te hebben in de maatschappij om ons heen. Want we leven in een wereld dat heel smakeloos is. We leven in een wereld dat heel erg donker is. We leven in een wereld waarbij iemand kan vrijlopen en een andere persoon kan doden alsof er niks aan de hand is. We leven in een smakeloze wereld. We leven in een donkere wereld. Als je dat nog niet wist, dan, dan, dan wil ik je vandaag wakker maken. Hallo, de wereld is donker. De wereld is slecht. De wereld is smakeloos. Of de wereld is bitter. De wereld is vies. De wereld is slecht. En de vraag nu is voor ons als christenen, wat doen we daarmee? Hoe gaan we hiermee om? Want we hebben de neiging gecreëerd als kerk of in, in, in de geschiedenis van de kerk. We hebben de neiging gecreëerd om alles te houden binnen vier muren van een, van een letterlijke gebouw. We hebben de neiging gecreëerd om vast te zitten binnen vier muren. We hebben de neiging gecreëerd om christen te zijn met elkaar. Maar dat is het ook. We komen het gebouw binnen... Tien uur, kwart over tien, voor degene die te laat komt. We komen kwart over tien. We komen. En dan doen we de deur open. God zegen, zuster. Hé, hey, God zegen, broeder. Oh, wat prachtig. Dat Gods rijkelijke zegening op jou mag rusten. Voor de rest van jouw leven. Dat de eeuwige op jou mag schijnen. Met zijn geweldige, weet ik veel, stralingen. En, en, en, en we. we. We, komen, we stappen een gebouw binnen en we hebben de gedachte gecreëerd... als ik hier ben, dan ben ik kerk. Als ik hier ben, dan ga ik schijnen. Dan ga ik zout zijn. Maar zout hier, de hele zout of licht dat alleen hier schijnt, is geen goed licht. Volg je mij? Zout dat alleen hier smaak geeft, zout dat zout strooit op ander zout... is niks meer dan zout, zout, zout. En dat is niks waard. Maar we zijn geroepen als christenen om effect te hebben op onze omgeving. Een vraag, wat voor effect heb je in je omgeving? Wat voor verschil is er in jouw buurt omdat jij daar bent? Vandaag wil ik een beetje echt zijn. Rustig aan, jullie hoeven niet halleluja en amen te schreeuwen. Wat voor effect heb je in je omgeving? Wat voor effect heb je bij je buurman of je buurvrouw? Praat je überhaupt met je buurman of je buurvrouw? Wat voor effect heb je op je school, op je collega's, op je vrienden en vriendinnen? Weten ze überhaupt dat je christen bent? Wat voor effect heb je hier in Meerzicht? Wat voor effect hebben wij als kerk? Dat is ook een vraag dat ik mezelf zit te stellen. Wat voor effect hebben wij als kerk hier in Meerzicht, hier in Zottermeer? Geven wij smaak in een smakeloze wereld? Of zijn wij weer gewoon een, een smakeloos object geworden? Zout, licht draait altijd... Om, draait altijd om iets anders. Ik wil effect hebben op iets anders. Maar velen van ons leven zo'n naar binnen gerichte leven. Zo, ik heb mijn rekeningen en mijn blauwe brieven en mijn acceptgiros en mijn dingen, mijn diploma's die ik moet halen, mijn cijfer. Nee, nee, nee, dat wij niet eens de tijd hebben of niet eens aan denken om effect te hebben op onze omgeving. En wat als je aan het einde van je leven komt en je hebt al je schulden betaald, hè? je hebt al je schulden betaald, je hebt een hele leuke leven geleid, al je schulden betaald, alles gedaan wat je, wat, je zat, wat je zei van dat is mijn doel. Maar je hebt geen enkel effect gehad op niemand anders. Je hebt niemand kunnen leiden naar Christus Jezus. Hoeveel mensen heb je dit jaar, ikzelf ook, hoeveel mensen heb je dit jaar kunnen leiden naar Jezus? Op hoeveel mensen hebben we dit jaar effect kunnen hebben? Of zijn wij zo naar binnen gericht, zo naar rekeningen betalen en gewoon overleven? Zijn wij zo erg aan het overleven dat we niet eens meer leven? Zijn we zo erg aan het overleven dat we missen wat God voor ons wil? God wil niet dat wij overleven. God wil dat wij overvloedig leven. Wat voor effect heb je in jouw omgeving? Ons doel als christen is om licht en smaak te geven in onze omgeving. En wat er vaak gebeurt is dat wij geraakt... we raken geraakt door schulden. Geraakt door een ziekte. Geraakt door het leven. Geraakt door een scheiding. Geraakt door iemand die jou pijn heeft gedaan. Geraakt door iets dat is gebeurd toen je een kind was. Geraakt door iets wat je vrouw heeft gedaan. Geraakt door iets wat je man heeft gedaan. Geraakt door iets wat je zus heeft gedaan. Geraakt door iets wat je broer heeft gedaan. En je raakt je smaak kwijt. En je bent smakeloos geworden... En je hebt geen effect meer... op degene om je heen. Vraag degene naast je welke... wat voor effect heb je? Wat voor effect heb je? En God heeft ons geroepen... om een effect te hebben... in onze omgeving. Hoe anders... Is jouw buurt, jouw school, je werk, je stad. Omdat jij er bent. Hoe anders is jouw familie. Hoe anders is jouw vriendenkring? Vaak als, als jongeren naar mij komen. Van, of wanneer, wanneer ik zie dat jongeren heel slecht um, omgaan met vrienden. En wat dan ook. En gaan gaat niet goed tussen vrienden en, en, en hun. Of de ouders komen naar mij toe. Wil je met mijn kind praten? Want hij of zij gaat om met een, een kring van mensen. En... En de vraag is dan van, oké, okay, hoe, hoe, hoe ver moet ik gaan met mijn vriendenkring als Christen zijn? Hè? Hoe, hoe ver moet ik gaan? Moet ik, mensen gewoon, moet ik alleen zijn? Moet ik mensen verlaten? Dan zeg je, nee, je moet niet allemaal mensen verlaten. Je moet niet uh, helemaal alleen een lone ranger gaan leven. Maar je moet jezelf wel de vraag stellen. Word ik beïnvloed door anderen of ben ik degene die anderen beïnvloedt? Nu kunnen we al, al een, een hele groep mensen van onze lijst grappen. Beïnvloed ik andere mensen? Of word ik beïnvloed door andere mensen? Geef ik mensen smaak? Schijn ik als een licht in het leven van anderen? Of zijn zij die mij bedekken met duisternis? Dat is de vraag die wij behoren te stellen. Wat voor effect heb ik in de wereld om mij heen. Want de wereld is donker. De wereld is slecht. De, het gaat niet goed met de wereld. De wereld de, ik weet niet hoe lang de wereld het nog volhoudt. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed. En de vraag is... En Jezus heeft ons iets hier iets geplaatst. Hè? De kerk is geplaatst. De kerk is... Ik geloof, de lokale kerk... en de, de universele kerk... is de oplossing voor de wereld. Ik geloof dat uit het diepste van mijn hart... Ik geloof dat de oplossing van Nederland niet zit in de Tweede Kamer. Ik geloof dat de oplossing van Nederland zit in deze Kamer. Dat geloof ik uit het diepste van mijn hart. Maar als wij niet schijnen, hoe kunnen wij dan oplossen? Als wij niet schijnen, hoe kunnen wij de mensen de weg laten zien? Als wij niet doen wat wij behoren te doen, en dat is schijnen, dat is smaak geven, hoe zal de wereld eruit zien om jou heen? De gemeente van God heb ik hier geschreven. De gemeente van God behoort de straten op te gaan. Ik weet niet of je dat ooit. De gemeente, laat me zo zeggen: de gemeente van God hoort uit de kerk te gaan. Dat heb je nog nooit gehoord volgens mij. De gemeente van God, het lichaam van Christus, wij, wij horen uit de kerk te gaan. na de dienst, hè? Wij horen, wij horen kerk te zijn, niet alleen hier, wij horen kerk te zijn waar wij maar zijn. Daar horen wij te schijnen. Daar horen wij effecten hebben in onze omgeving. De gemeente moet beginnen uit de kerk te gaan. We moeten beginnen kerk te verspreiden om ons heen en niet kerk... Te houden binnen vier muren en that's it. Dat is niet wat God voor ons wilt. En ik had de vraag gesteld: wat voor, wat voor, wie, wie stelt jouw doelen op? Ik heb de vraag gesteld: wat voor effect heb je in je omgeving? En mijn, en, en, en mijn laatste vraag, mijn derde vraag voor jou is: hoe zichtbaar ben je? Hoe zichtbaar ben je? Laat je het wel weten. Laat je wel weten. Weten de mensen om je heen of je überhaupt christen bent? Zien ze dit aan jou? Want dat zegt Jezus. Ze horen, u bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Zout, slecht eten wordt beter door zout. Maar slecht zout, wat is er een oplossing voor slecht zout? Er is niet. De oplossing voor slecht eten is zout. De oplossing voor slecht zout, er is niet. Wij horen de oplossing te zijn. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steek men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. <tus> En wij moeten, wij behoren als christenen te schijnen in onze omgeving, in onze plek, in onze buurt, in onze stad. Ik, ik zat iemand te lezen en die zegt van, als wij, als we aangeklaagd zouden worden, hè, een vraag, als we aangeklaagd zouden worden voor het feit dat we christen zijn, zouden ze dan genoeg bewijs vinden om ons te veroordelen? Moet ik het herhalen? Als we aangeklaagd zouden worden voor het feit dat we christenen zijn. Zouden we zou er dan genoeg bewijs gevonden worden om ons te veroordelen? Zou er dan genoeg bewijs zijn om ons te veroordelen? Verandering... Verandering komt niet alleen met bidden, mensen. We kunnen een heleboel bidden voor ons leven, voor onze buurt, voor onze familie, wat dan ook. Verandering komt niet alleen door bidden. Verandering komt door bidden en door te werken. Je bidt aan één kant en je werkt aan de andere kant. En je bidt aan één kant en je werkt aan de andere kant. En je bidt aan één kant en je werkt aan de andere kant. En mijn hoop, mijn hoop voor deze kerk. Mijn hoop voor ons als familie zijnde is dat wij niet alleen een zondagfamilie zullen zijn. Maar dat we een familie zullen zijn dat werkelijk een verschil uitmaakt in onze omgeving. Dat we werkelijk mensen brengen naar de voeten van Christus. Dat we werkelijk de hele tijd hebben over Jezus. In, in, in openbaringen schrijft Johannes... Of schrijf Johannes over een kerk. Dat nog heet was. Nog koud. Ken je de, de, de tekst in, in, in uh, Openbaringen 3 volgens mij? Een kerk was nog heet. Nog koud. Het was een beetje smaak. Het, het, het schijnt niet. We weten niet wat het is. Het was nog heet. En nog hout. En, en God zei. Omdat je lauw bent. Je bent nog dit, nog dat. zegt wij. Dan zal ik je uitspuwen. Want er is geen smaak. Er is geen smaak. Jezus zegt, zout dat geen smaak is, wordt vertrapt. Waar, waar, waarvoor, waarvoor, is dat, waarvoor heb je een smakeloze zout nodig? Je gebruikt dat niet. En God wil ons gebruiken wanneer wij zingen. En, en het is een mooi liedje. Um, I give myself away. Dat was de, I give myself away of I surrender all to you. Is geweldig. Is geweldig. Maar weten we wel wat we zingen? Dat vraag ik me soms af. Het, het, het, het, ergste, het, het, het ergste wat je kunt doen of het, het gevaarlijkste wat je kunt doen in het leven... is om te zeggen, God gebruik mij. Want, waarom? Dat betekent dat je zegt, God, u hebt de controle. U bepaalt waar ik ga, u bepaalt wat ik doe. U bepaalt hoeveel ik moet geven, u bepaalt hoe, hoe, hoeveel ik moet doen, enzovoort. Het ergste wat we kunnen vragen is, God, gebruik mij. Gebruik mij. Ik wil van invloed zijn op mijn omgeving. En het mooiste wat we kunnen vragen is, God gebruik mij. Ik wil van invloed. Het is het ergste wat we kunnen vragen, want de, we raken de controle kwijt. En God kan jou roepen om naar, naar Irak te gaan, naar waar Isis is. Ik weet niet of het nog daar is, of Syrië, weet ik veel wat. Huh? Stel je voor, God roept jou om naar Afrika te gaan. Stel je voor, God Juprië roept jou om naar Irak te gaan of naar Syrië. Het is, een er, het is erg. Maar het is ook het mooiste wat je kunt meemaken. Om te zijn binnen Gods wil. En de beste en mooiste plek om te zijn. Is binnen Gods wil. Het maakt niet uit hoe gevaarlijk het is. Zoals ik net had ik had het net over Petrus toch. Petrus was op het water. En hij liep op het water. En het water was heel erg gevaarlijk. Maar het was de beste plek waar hij kon zijn op dat moment. Want hij was daar met Jezus. En... Stormen en gevaarlijke plekken met Jezus zijn veel beter dan rustige plekken zonder Jezus. Dan comfortabele plekken zonder Jezus. En wij als christenen, wij als kerk, moeten beginnen te stappen uit onze comfortzone. Willen we echt van effect, een effect hebben op onze omgeving. We moeten, we moeten stappen uit onze comfortzone. We moeten met mensen praten over Jezus. We moeten schijnen, we moeten schijnen, we moeten schijnen, want Jezus heeft ons geroepen om te schijnen. En als we niet schijnen, wat is ons doel dan hier? Wat is, je, wat is ons doel? Wat is je doel als je niet aan het schijnen bent? Ik vraag me af wat er zou gebeuren... Als wij gewoon beslissen, als kerk, als persoon. Het hoeft niet eens een hele kerk te zijn, gewoon één persoon. Als je gewoon besluit, God... Ik wil elke dag tenminste één ziel winnen voor u. Gewoon, ik ga niet rusten, ik ga niet slapen... totdat ik één ziel heb gewonnen. Er was een predikant in de geschiedenis die dat ooit heeft gevraagd aan God. En Elke dag ging hij iemand winnen voor Christus. Of meerdere mensen tegelijk soms. Wat als je gewoon besluit, God, ik wil tenminste één persoon per maand, per week winnen voor u. Want het beste wat wij kunnen doen, na, nadat je gered bent, je bent gered, oké, okay, leuk, geweldig. Wat is, nu, wat is nu jouw taak? Jouw taak is zout en licht zijn. Jouw taak is om te gaan en te schijnen in een duistere wereld. Laten we opstaan.